Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Veel cafébazen in het uitgaansgebied van Eindhoven houden hun zaak dicht uit woede over de strenge coronaregels. Volgens het Eindhoven's Dagblad willen ze voorkomen dat ze hoge boetes krijgen. De eerste ondernemers zouden van de gemeente al een waarschuwing hebben gekregen omdat klanten geen anderhalve meter afstand houden. De boetes kunnen oplopen tot zo'n 4000 euro. De Eindhovense cafébazen zeggen dat ze geen zin hebben om de hele tijd politieagent te spelen. Volgens hen zit er niets anders op dan opnieuw te sluiten. Het aantal faillissementen is in mei gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren 73 minder dan in april, waarmee het er zelfs minder zijn dan een jaar geleden. Bij horecazaken in de handel en in de bouw is er wel sprake van relatief veel faillissementsaanvragen. De daling van het aantal faillissementen komt door de overheidssteun. Wel wordt verwacht dat het cijfer in september en oktober omhoog gaat. Coronapatiënten die thuis in quarantaine zaten... houden vaak ernstige gezondheidsklachten. Bijna de helft kan niet meer sporten en ruim de helft heeft problemen met lopen... blijkt uit onderzoek van het Longfonds en het Kenniscentrum Ciro. Het Longfonds is geschrokken van de resultaten... en zegt dat er te weinig aandacht was voor mensen die met corona thuis zaten. Als het aan het kabinet ligt, kunnen consumenten binnenkort geen gasflessen met lachgas... of grote hoeveelheden patronen meer kopen. Staatssecretaris Blokhuis is bijna klaar met een plan... omdat jongeren lachgas gebruiken als verdovend middel... en er veel verkeersongelukken zijn door lachgas. Consumenten mogen straks alleen nog lachgas kopen om slagroom te maken. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt opnieuw gestaakt. Vanmorgen vroeg hebben verladers en magazijnmedewerkers het werk neergelegd. Daardoor worden containers voor zee- en treinvervoer niet geladen... De stakingen bij Tata begonnen woensdag uit protest tegen dreigende reorganisaties. Het weer in het noorden is nog bevolkt, later overal van tijd tot tijd zon. Het wordt 25 tot 29 graden. In de namiddag en avond in het zuidwesten kansbaar regen of onweersbui. Ook morgen zomers warm met later buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Fietsen is fijn, tot je pech krijgt. Zeker als je zware e-bike opeens niet meer meetrapt. Bij een lekke band of andere pech. Met Wegenwachtfiets heb je het snel weer goed voor elkaar... en kun jij gewoon weer doorfluiten of uh, doortrappen. Alles voor de fiets vind je op anwb.nl slash fiets. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Wildlife Care in Groningen... en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan...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 Weer een beetje uit het uh, rijke oeuvre van uh, Piratenland, Zandvoortland. Of uh, beter gezegd ook uh, buiten Zandvoort. Want in Amsterdam had je ook van die piratenzinners. En dit was er een van. Nou, weet ik niet. En dan moeten de geleerden maar verder uitmaken. Mildred Scott, Millie Scott. Dat was altijd ook uh, een dame die meestal een optreden deed bij Jazz Behind the Church op het Gasthuisplein. Maar of het uh, dezezelfde is, uh, dat uh, is dan nog maar even de vraag. Dit uh, was uh, Prisoner of Love. En dat is een beetje ook, uh, omdat het vrijdag is, uh, geven we het een beetje een zolrandje. Ja, doe het vandaag niet alleen. Het is uh, uh, ja het is een uh, koper in koper uh, vandaag. Ja, <laughs> ja, ja, want Jelmer is er ook. Dus uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er viel gelijk jou wat op in het nieuws. Uh, want er uh, was wat gebeurd. Hè? Uh, ik bedoel, ik heb het ook op de sociale media gezien. Uh, de. We hebben het er wel eens in het uh, programma over van het uh, gras voor de voeten wegmaaien, Maar ik weet niet wat die gemeente allemaal aan het do doen heeft. Ja, die, uh, die maait uh, gras voor de voeten van de bewoners weg. Want, uh, door de droogte zien de stroken gras langs flats en perkjes door heel het centrum en ook uh, in Noord is dat op verschillende plekken uh, extreme droogte natuurlijk... vanwege de weinig neerslag. Mm -hmm. Maar wat de gemeente dan wel heeft gedaan... is gewoon de maandelijkse of ik weet niet... misschien twee maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse... ik weet niet, <laughs> ja. de, de my sessie zeg maar. Dus uh, ja, die mensen moeten natuurlijk ook maar... gewoon opdracht van hun gemeente doen. Maar het ziet er nu uit als een soort... Uh, ...omgeploegd woestijn. Zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja, goed. Uh, uh, uh, ik weet niet uh, of, of dat uh, straks... Uh, gemeengoed goed gaat worden in Zandvoort. We hebben al veel zand en dan komt er dus nu... ...nog meer zand bij. Als ik het, ja, <laughs> tenzij ze er de helm uh, voor terug willen hebben, denk ik. Hè? Dat, dat, dat nou, kan ja, natuurlijk Dan blijft het in ieder geval wel liggen. Ja, ja dat, dat is dan een beetje... ...wat, uh, wat ons uh, opgevallen is. Uh, ik, ik zag dat ergens uh, voorbij komen... ...van uh, iemand uh, op de Vlendeweg Die had een fotootje gemaakt... Zo'n zo mannetje met een grasmaaier die daar ja. bezig was. En, uh, ja, leuk, uh, maar uh, het, het, het zag er het geel uit... Maar goed, dat, uh, dat is al uh, één ding. Uh, ja, ik had ook uh, de vorige week toevallig iets. Toen was terugfietsen van de studio. Toen waaide het nogal hard. Mm -hmm. Maar zag ik langs de kant ook twee mannetjes van de gemeente... die waren aan het bladblazen. Ja, ja nu dat, al! Dat vind ik dan ook wel interessant, <laughs> ja, weet je ja? Ja, ja, ja. ja, nu al. Ik denk uh, dat als ik dat allemaal, <laughs> als ik dat allemaal zo meemaakte, denk ik... het is nog niet eens september en oktober. Nee, dat, dan worden nee. die bladblazers een beetje uh, in het uh, beeld uh, te komen. Ja. Maar goed. Nou, waar ik wel uh, weer over. Het waait letterlijk. <laughs> het waait letterlijk over, als ik het zo hoor. Goed, uh, dat was de opening. We gaan nog even terug naar gisteravond. Want uh, ik heb uh, gisteravond dit uh, nummer alles eens uh, gedraaid. En omdat er, er toch uh, weer zomerse temperaturen uh, gaan komen. Denk ik, gaat er ook een uh, lui plaatje bij uh, verzinnen. Benjamin Froh. Hij heeft een EP uitgebracht. Quarantunes heet hij. En dit staat er ook op. A little bit of light. I know it isn't easy Cause nothing ever is But I didn't know it'd be this hard Living my life like this I know it would be lonely But I am not alone Cause there's a million other people that's just like me They gotta stay at home And the pubs and the bars and the restaurants are closed How long will it take before we're free again? Nobody knows I get a little bit light When the sun shines for my balcony at home And I need it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 Leuk is dus dat je op een gegeven moment ook een beetje de, het gedoe eromheen doet. Als je in je hangmatje ligt, dan is een smartphone bij de hand. En dan ga je kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld op het gebied van sociale media. En dan wordt de wereld er beter op voorgesteld dan die in werkelijkheid is. Dat is vaak zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe zit maar het met jou? Maar ook wel erg... Uh... Social media is natuurlijk ook wel echt een platform om je uit te spreken over dingen. Dus zeker de laatste weken is het niet uh, altijd... Uh, ja. Ver van de werkelijkheid. Ja, ja, ja maar goed. Uh, dat, is een, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, Benjamin Fro was dat uh, voor de mensen die het uh, wilden weten. heet Junes heet DEP in a little bit of lie. Dat, uh, maar goed, hij had het uh, bedacht en uh, denkt: ach, ja. wat kan je zouden doen als het zonnetje schijnt uh, op je balkon? PT, ga er je schrijven. En uh, dan uh, heeft hij eigenlijk alles drie meegenomen wat hij uh, mee kunt uh, nemen. En uh, bovendien, de man komt hier uit Nederland. Dus het is ook nog gewoon Nederlands fabrikaat. Juist. Um, we gaan even terug in de week. Want we hadden deze week Susanne Klaas aan de telefoon. Tenminste, ik had Susanne Klaas aan de telefoon. Zij is van Jutters geluk. En dat ging over die zeepakketten. Want uh, ja, ja dat, dat heb jij ook nog gemeld hè, van de week. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja Het zijn iets, uh, in ieder geval iets heel ontzettend duurzaams... om aandacht te brengen voor... Uh, ook een schoon strand natuurlijk van Zandvoort. En dan hebben ze allemaal uh, dingen gefabriceerd... die er heel leuk uitzien uh, van... Dus, uh, Afvalmateriaal. Ja, goed. Nou, dat, dat komt uh, in het uh, gesprek ook uh, te sprake, dus uh, laten we daar maar ook uh, naar gaan luisteren. Uh, met uh, Suzanne Klaassen uh, van uh, de Stichting Jutters Geluk. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Ja, want uh, jullie hebben uh, deze week ook weer uh, van jullie laten horen in uh, de vorm van een. Duurzame herinnering aan een verblijf hier in Zandvoort. Dat uh, ja. is de kop van het ja. uh, bericht wat jullie hebben uit laten gaan. Uh, dat gaat om zeeppakketten. Uh, ja, waarom eigenlijk? Uh, nou, waarom? wij willen de mensen en vooral de bezoekers... maar ook de Zandvoorters zelf inspireren en motiveren... om na te denken over... Hoe je je bijdrage kunt leveren aan een duurzaam milieu. Ik zit in een interview. Uh, sorry. Aha, <laughs> sorry, ja, ja, ja, dat maakt niet uit. <laughs> Ga door. Uh, we hebben de Duitse campers alweer op de boulevard zien staan. En uh, de, natuurlijk alle uh, accommodaties en de accommodatie. Eigenaren die uh, ontvangen alle toeristen weer met open armen. Mm -hmm. Alleen door de coronacrisis zijn we ons ook bewust geworden van. Uh, ja, uh, zijn we wel goed met ons milieu en met onze leefomgeving bezig? Mm -hmm. En uh, op deze manier willen we graag uh, uh, de mensen uh, daarover laten nadenken. Ja, hoe zijn jullie op het uh, idee gekomen om, uh, uh, om dit zo in te vullen? Uh, nou ja, dat ontstaat hier eigenlijk in ons atelier van Juttersgeluk. De, ja. de een heeft een idee en uh, dat werken we dan samen uit. En samen komen we tot een, uh, ja, een heel mooi... Uh circulair uh, pakketje. Het pakketje bestaat uit een uh, zeepbakje... wat is uh, gemaakt... van gevonden plastic op het strand. Dat mm. uh, shredden wij... en versmelten wij. Ja. Uh, we hebben een zeepje gevonden... wat ook uh, 100% uh, duurzaam is. Dus dat is van restafval... van uh, olijfolie uh, gemaakt. Mm -hmm. uh, en ook vegan. Dus dat is ook belangrijk... dat we daar het milieu niet mee belasten. En het wikkeltje waarop de uitleg staat... Mm -hmm. Uh, is uh, gemaakt van papier met uh, wijdebloemzaadjes. Dus papier kun je in de tuin gooien en dan uh, gaan er mooie bloemetjes uh, hm. uh, groeien. Ja. En uh, ja, op die wikkel staan ook nog uh, wat tips voor de toeristen om uh, ja, zelf ook een bijdrage te leveren als je in Zandvoort bent. Pak eens wat van het strand op. Neem je eigen drinkfles mee. Uh, pak de fiets in plaats van de auto. Uh, doe het licht uit als je uh, van je kamer afgaat. En zo kunnen we met elkaar uh, ja, niet alleen uh, zoals <laughs> in de actualiteit de corona bestrijden. Maar juist ook uh, ja, onze aarde en onszelf uh, gezonder maken. Ja, want uh, de kreet is eigenlijk onze manier om... ...te gaan voor een uh, schone Zandvoort, hè dus, uh, ja. Dat is even de, in het kort... Uh, ...de Nederlandse op, ja, op, vertaling. Weg op, ja, op weg naar een schoner Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Uh, dat is ook... ...en blijft een beetje de doelstelling... ...denk ik? Uh... Jazeker, ja. ja. En we willen dat... Uh, we, ons, de, de, ...de bed- and breakfast-eigenaren... ...die helpen ons erbij. En het uh -huh. leuke is dat we... Uh, dat er al, uh, even kijken, vijf uh, bed-and-breakfasts uh, zich hebben gemeld... en de zeepakjes al hebben besteld. En uh, um, nou, dat is, dus bij deze roepen we eigenlijk ook op... Uh, om alle bed-and-breakfast-eigenaren uh, zich te, te melden... en de zeeppakketjes bij ons te bestellen. Ze uh -huh. kunnen ze als een souvenir op de kamer leggen... en ze kunnen ze ook via hun eigen accommodatie verkopen aan de, aan de gasten... En um, daarbij komt dan op de gevel ook een bordje te hangen. Our way to cleaner zandvoort. Dus daarmee zijn ze ook gelijk ambassadeur van ons, uh, ja, van ons gedachtegoed. Het was altijd uh, gemeengoed, ook uh, als het ging om uh, de hits die Shakira Kahn altijd wist uh, te scoren uh, in de zomer. De maanden. Nou, dat uh, was met dit uh, ook nog wel het uh, geval. Arme Every Woman. We gaan weer terug naar het gesprek. wat ik eerder had deze week. met Susanne Klaassen van het Jittersgeluk. En dat ging over de zee. het andere verhaal. Want ja, jullie moeten natuurlijk. Uh, uh, jullie zijn altijd bezig om dit soort dingen. om uh, te toveren tot uh, nieuwe producten. Maar daar zijn natuurlijk altijd uh, mensen voor nodig die dingen oprapen. Nou, kan ik me voorstellen. Ja. praktisch gezien hebben we te maken met een C-woord. Dus dat, uh, dat zal ook uh, jullie getroffen hebben uh, in dat opzicht. Ja, klopt. Ja, ja, ja de, we hebben even de activiteiten allemaal stil moeten leggen, maar uh, sinds uh, uh, vorige week zijn we toch weer uh, begonnen toen ja. de maatregelen ook versoepelden. Ja. En wij hebben dus op uh, woensdagochtend is er een jut-ochtend in uh, Zandvoort. Mm -hmm. Dat is voor alle Zandvoorters, maar vooral ook voor mensen die juist even een steuntje in de rug nodig hebben. En die graag uh, ja, de, in beweging willen zijn, maar het moeilijk vinden om dat zelf te doen. Mm -hmm. dus, uh, op woensdag om half tien ochtends uh, verzamelen we bij Thalassa. Daar houden we natuurlijk ook de richtlijnen in acht. Dus uh, op anderhalve meter kun je natuurlijk uh, goed blijven op het strand. Mm -hmm. En daar rapen we het afval. En um, ja, we hebben nog geen uh, vaste locatie in Zandvoort. Maar ook daar, uh, hier in, in Overveen houden we ook met de maatregelen natuurlijk rekening. Mm -hmm. Maar we zijn, uh, ja, als ik... Toch even brutaal mag zijn van de gelegenheid gebruik mag maken. We zaten in de passage nummer 20. Mm. En daar hebben we weer ruimte gemaakt voor andere gebruikers. Zoals ook de afspraak was. Mm. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk dringend op zoek naar een plek in Zandvoort. Waar we ook kunnen laten zien hoe we, hoe we deze zeebakjes maken. Mm -hmm. En uh, vanuit Zandvoort ook echt verder uh, onze boodschap kunnen uitdragen. En alle mensen die ons daarbij willen helpen. Ja, dus, ja. Um, no, ja dat zou heel mooi zijn als we. Yeah. Als we Iets kunnen betrekken. Ja, bij, bij, deze, bij deze is dan uh, de oproep uh, gelijk uh, geplaatst uh, voor, de, voor de mensen die uh, denken: van nou, uh, he, dan kijk ik uh, met name in de richting van ondernemers, misschien uh, dat die nog ja. ergens aan een of andere. Uh, ruimte ergens hebben waar, uh, waarin uh, de, de mensen van stichting Juttersgeluk daar hun, uh, ja, hun gang uh, kunnen gaan. Want uh, yes. het is uh, wel heel erg, uh, ja, in jullie ogen natuurlijk, heel belangrijk uh, dat jullie die ruimte ook uh, hebben dan hier uh, gewoon ja, aan de kust. Nou ja, ja? we merkten toen we bij de passage zaten hoe inspirerend dat werkt, ook voor de voorbijgangers, maar hmm. ook voor hè, de, de bed-and-breakfast-eigenaren die dan even langskomen om de pakketjes op te halen. En dat is uh, ja, hoe verder je weg zit, hoe lastiger dat eigenlijk is. Hmm. En uh, ja, we willen natuurlijk in het hart van uh, uh, de gemeente zijn... Waar we, waar we zo lekker aan de slag zijn. Ja. Ja. En waar we ook, ja, denk ik, een hele zinvolle boodschap uh, te vertellen hebben. En waar we ook uh, ja, de, de mensen kunnen bereiken die, uh, waarvoor dat belangrijk is. Ja, ja. Nog, nog even terug naar die actie. Hè? Of uh, tenminste uh, het verhaal over die, uh, die zeepbakjes, uh, zeeppakketjes... Bakjes, pakketjes, ik ga ja. het er een beetje door elkaar. Ja. Maar het uh, gaat er dus eigenlijk om uh, ja, uh, dat dat uh, onder de aandacht. Te maar wanneer is dit in jullie ogen geslaagd? Oh, um, nou ja, wij denken altijd: als er maar één uh, toerist is die, als hij op het strand is geweest, uit zichzelf uh, wat afval opraapt. Uh, ...juist zorgt dat hij geen afval achterlaat en nadenkt over zijn footprint, zeg maar... ...dan uh, is het al geslaagd en uh, ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als uh, heel Zandvoort omgaat... ...en dat we uh, ja, met z'n allen naar een, een duurzame padplaats uh, kunnen transformeren, zeg maar... Mm -hmm. Uh, dus ja, we hebben daar geen exacte doelstellingen aan gekoppeld. Dat is ook lastig, maar wij, wij uh, vinden het vooral heel waardevol om met dit werk bezig te zijn. En uh, heel veel mensen die geen regulier werk kunnen doen, die helpen ons erbij. Ja. Dus uh, ja, op deze manier geeft wij ook uh, behoorlijk veel zin aan, uh, aan ons bestaan, zeg maar. En onze ja. daginvulling. Ja. Uh, dus ja, het is gewoon win-win. En uh, het is gewoon fijn om daar elke dag mee bezig te zijn. Dus uh, ja. zolang we dat met positieve energie blijven doen, uh, is het geslaagd. Ja. Ja, en ja, je, mensen daarop aanhaken ook, natuurlijk. Ja, en je krijgt wel de indruk dat het allemaal uh, wel goed gaat? Jazeker. Nou ja, we hebben het persberichtje gestuurd... en uh, er waren binnen een munt van tijd uh, dus vijf uh, bed-and-breakfast-eigenaren... en we hebben heel veel particulieren die het uh, pakketjes bij ons bestellen. Nee. Dus uh, ja, dat gaat lekker. Ja, ja en op het moment dat je zichtbaar bent... dan. Uh, dan, uh, ja, actie is reactie, dus uh, heel fijn dat we dit ook even mogen vertellen op uh, de radiozender. Ja, ja, ja want uh, daar zijn we dan tenslotte ook voor natuurlijk. Dus uh, ja. dat, <laughs> dat moet dan ook. Uh. Uh, ja. Goed, wat, wat, wat ga je nog doen uh, vandaag? Uh, nou, zeebadjes uh, uh, uh, uh, uh, bakken. Vooral. <laughs> en, uh, <laughs> ja, het is heel leuk, want we, we zijn natuurlijk een stichting, geen commerciële partij. Dus we moeten onze gevelbordjes ook nog maken. De bed and breakfast-eigenaren vinden dat uh, heel fijn. Uh, App Vloed heeft zich gemeld in uh, zil bijvoorbeeld. Mm. En die willen heel graag zo'n bordje op de gevel. Dus ook daar gaan we mee aan het werk. En voor de rest is er nu op dit moment uh, ook een jutgroepje op het strand bezig. Uh, nou ja, er zijn allerlei klusjes hier het atelier te doen dus uh, ja, er is altijd uh, heel veel werk te doen ja. oh, Goed, <laughs> goed. Uh, Suzanne uh, dankjewel uh, voor de bijdrage en uh, graag tot een andere keer Ja, dankjewel Dat was uh, Suzanne de Klaassen uh, die we afgelopen week uh, hier uh, hebben gehad uh, aan de telefoon uh, Ik denk, waar is dat bedje gebleven? En dan staat er zo'n CD-hoesje en die gooit hem meteen de lijn dicht. Ja, dan, uh, dan is het lang wachten totdat ik iets hoor. Maar goed, <laughs> uh, over die uh, zeep-pakketjes en uh, noem maar op. Uh, over duurzaam gesproken, want uh, ik had uh, eerder deze week ook uh, Robert Atkins uh, aan de telefoon van de gemeente Haarlem. En dat ging over die bespaarbom. Maar Jelmer, daar is nog wel het nodige over te doen. Het is toch half elf. Ja, dus ja, je bent aangeschoven. Ja, dus, uh, dus, uh, ja om maar uh, meteen even met de deur in huis te vallen. Ja, ja. bespaarbom klonk leuk, duurzaamheid en zo. Maar uiteraard klinkt er dan ook uh, meteen de nodige kritiek. Uh, het zou namelijk uh, veel geld weghalen bij de middenstand uh, mm. in uh, Zandvoort, Haarlem en Heemstede. Hè, want dat zijn uh, gemeentes die meedoen met de bespaarbond. Mm. En uh, daar is onder andere kritiek uh, gekomen vanuit de hoek van de Haarlemmer Marco Post. Mm. En uh, hij heeft zelf een ledverlichtingwinkel... Uh, uh, dus even kijken hoor. Uh, het is uit een artikel van het Haarlems Dagblad. Ik kan hem niet helemaal erbij pakken. Maar in ieder geval waar het op neerkomt... is dat die uh, bespaarbon... hartstikke leuk, de duurzaamheid. Maar ja. je, je raakt er op de lange termijn... Uh, volgens hem uh, de middenstand mee. En dat is niet de bedoeling. Nee, oké. Okay, dus dat is uh, de kritische kant. Ja. Nou, uh, dan uh, is het half elf. Uh, hè, want uh, dan hebben we no normaal gesproken hebben we je aan de telefoon. Maar je zit er nu toch. Dus ik ja. denk... Uh, Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou dat is... Um, uh, de afgelopen 24 uur is er niet zo heel gek veel gebeurd eigenlijk. Ja. Maar ik heb hier een artikel over dat de toeristenbelasting uh, nogal fors is gestegen. Ja. Ook in Zandvoort uh, Inderdaad, het gaat ook weer de komende jaren... Ja, wat een wonder natuurlijk. Dat heeft uh, ons te maken met die formule 1. Uh, uh, dat, dat geld dat moest uh, ergens vandaan komen. Dat hadden dus ze dus gezegd uh, dat, dat uh, de toeristenbelasting zou moeten komen. En dus ook dat... de forense belasting gaat fors omhoog. Mm. Uh, dat is in ieder geval ook een plan in de gemeente Zandvoort. Mm. Uh, want dat is zeg maar als je een tweede huis hebt hè, binnen je eigen gemeente... Mm. die je nog verhuurt, dan betaal je daar ook een bedrag overheen. En die gaan ze ook uh, fors verhogen... Mm. Uh, er zijn wel enkele bezwaarschriften ook tegen aangetekend... maar die worden allemaal behandeld uh, dinsdag in de commissievergadering. Uh, toevallig heb ik me daar gisteravond in uh, verdiept. Aha, dus, uh, uh, want uh, ook dat uh, te, uh, klokje tikt door, hè? Ja, zeker. Uh, want uh, want uh, het is vandaag de twaalfde... Uh, Van den Burg moet opschieten. Wil hij het uh, ja, rondkrijgen. Uh, en inderdaad. nou uh, heb ik uh, vernomen. Dat er één politieke partij. Een beetje uh, schijnt dwars te liggen. Ik ga het niet zeggen welke. Eén ja één. Okay. Dus okay. Uh, dat heb ik uit de wandelgangen een beetje uh, vernomen. Die, uh, die, willen toch, uh, die, die lopen een beetje te, tegen te strippelen. Okay. Uh, maar dat zal ter zijn de tijd er nog wel uit uh, komen. Ja, wat, wat natuurlijk dan wel interessant wordt. Stel, het wordt deze combinatie? Om het even over die coalitie te hebben. Nou, VVD, uh, D66, CDA, uh, Partij van de Arbeid en RGBZ. GBZ. Dat zijn, dan uh, dan heb je een blok... Als oppositie, die nou niet echt elkaars beste vriendjes zijn of zo. Uh, dat... Dan heb je de OPZ en de PVV en dan nog GroenLinks. Groen, ja, Groen, GroenLinks, ja. Dat, ja, zijn, dat zijn ze. Dan, dan heb je ze allemaal gehad. 4, 2, 1. Dus, ja. uh, dat zijn er zeven. Dus, uh, dus ja, tel maar uit. Dat zijn er tien aan de andere kant. En zeven aan de, aan de ene kant. Ja, maar inderdaad. Of, ja, is... en, uh, wat natuurlijk ook de vraag is... Uh, of bijvoorbeeld een wethouder als Gert-Jan Bluis of Ellen Verhey terugkeren... Uh, uh, daar is laat nog ik, niet, is nog niet over... zoveel over bekend, ja, inderdaad. Ja, maar laat ik al een voorschot nemen. Ja. Ik, ik verwacht dat Gert-Jan Bluis zeker terugkomt. Ja, zeker. Ja, ja. Die heeft eigenlijk niks uh, natuurlijk uh, uh, dat, wordt, dat wordt echt, uh, als ik uh, mijn oor te luisteren heb gezegd... Uh, dat Bluis eigenlijk te weinig ja. uh, te verwijten valt. Dus, uh, dus ja, die, uh, dus de kans is heel groot dat Gert-Jan Bluis... Zeker uh, terug gaat komen en, als wethouder. Ik ga hem als... niet vragen zo direct, hoor, nee. want uh, dat, dat, dat, dat is een dat, beetje dat speculatief. Een beetje ja, nou ja. <laughs> maar maar uh, <laughs> ik had me gisteren onder andere ook nog tijdens dat ik me in die commissievergadering uh, de agenda daarvan. Ze gaan het ook eindelijk hebben over een plan uh, van Theater de Krocht. Ja, daar, daar uh, wordt ook deze omroep in uh, genoemd, uh, heb ik uh, begrepen. Zeker, dat klopt. Ja. Er, zijn ook, uh, er zijn ook plannen bij een variant. Uh, dat er uh, naast gewoon het een theater ook andere culturele instellingen kunnen worden gevestigd. Dus de radio. Zijn wij cultuur? ja wij zijn cultuur, wij zijn cultuur. Uh, net zoals de kermers. de radio ook uh, cultuur ja, een beetje kermisradio maar ook af en toe een serieuze ondertoon uh, <laughs> teg, teg af en toe kan je wat winnen als je ja ja hard op dat, uh, <laughs> uh, ik ik ik heb wel eens uh, gekke scherend uh, heb ik hier uh, bij Ontheurend TVVM heb ik ook nog wel een opmerking gemaakt uh, was uh, was ik een interview met uh, dat ging weer over een stukje cultuur uh, en uh, de, de man die ik uh, moest interviewen... was uh, Julian Keurbezoek van uh, Operation Hurricane. Nou, die jongen die woont hier 500 meter vandaan. Ik zeg uh, bij wijze van spreken heel gek scheren. Als ik het raam open ga gooien... en hij doet zijn raam open... dan kunnen we dus hier gewoon een live interview houden. Maar of dat... Uh, wenselijk is voor de buurt is vers 2. <laughs> dus we hadden zoiets van... Uh, maar ja, dat, is, dat kan een beetje vallen onder de kermiscultuur. Hè? Mm -hmm. dat, uh, maar goed, uh, ik, ik, we zullen het zien, uh, Jammer wat, ja. wat daaruit uh, gaat gedaan. Uh, ja, zeker. Ja. Er is in ieder geval uh, uh, zeker wel de moeite waar, denk ik om dinsdag te luisteren. Mm -hmm. Wat natuurlijk wel onder een voorwaarde is... is dat sommige agendapunten misschien niet worden besproken... als er een wel of niet een coalitie is gemaakt. Maar ja, dat is nog onder voorwaarden. Ja, laten we, dat, laten we me nou niet te veel ver, uh, voor, nou, de, muziek, voor de, de muziek uitlopen. Er staat er vooral uh, heel veel taaie stukken ook in hmm. van de, op de agenda. Zoals uh, ja, de voorjaarsnota en dat soort uh, dingen en zo. Ja. Ook allemaal uh, wel even doorgelezen. Maar uh, ja, daar staan... Ontzettend veel dingen in, maar ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan bespreken. Want sommige dingen zijn dan wat minder relevant als ze weer met een nieuw programma gaan beginnen. Ja, een coalitieprogramma natuurlijk. Ja, coalitie, ja, dat was het voorstel. Goed, ja. uh, dat, uh, dat zeggende, moeten we er dus nog even op wachten. Dat terecht, want dat uh, nummer wat uh, klaar uh, staat, dat gaat erover. Hier is Meis met wacht. je brengt nu nog steeds maar dat wil je blijkbaar niet horen zeg maar hoe ik het dan wel moet verwoorden laat het zien Tell We gaan weer even terug naar gisteren. Want gisteren heb ik ook nog uh, iemand gesproken. En dat ging over het beeld. Het kunstwerk. Eigenlijk is het een kunstwerk. Over uh, Race Against the Clock. Dat is het kunstwerk. En het uh, had uh, te maken met het Pollution Art Festival. Goedemorgen, Goedemorgen. Ja, ik zeg het goed hè, allemaal. Ja hoor. Ja, bedankt, ja. <laughs> ja uh, want uh, dat, uh, dat, uh, dat kunstwerk dat heb je gemaakt. Uh, even over dat Pollution Art Festival. Hoe ben jij daar in aanraking mee gekomen? Uh, door het telefoontje van die organisatie die uh, op zoek naar kunstenaars die iets uh, konden bedenken met die thema van Pollution Art. Mm -hmm. En uh, dat concept is om aandacht te brengen om een beetje meer bewust om te gaan met het milieu, dus ook recyclen. Mm -hmm. En dan <coughs> langs de kust mooie kunstwerken plaatsen. En uh, daarbij een aangesloten fietsroute en een uh, platte grond. Dus uh, samen met de verschillende gemeentes. Um, hebben, doet Zandvoort aan mee. En ik ben de gelukkige kunstenaar... die dit kunstwerk heeft kunnen maken. Mm -hmm. um, want uh, ja, we hadden gisteren... iemand van uh, het... Uh, Juttersgeluk. En dat uh, ging ja. over het uh, zeeppakketje. Uh, het circulair ja. zeeppakketje. Dat heb je misschien wel meegekregen. Uh, ja. Sluit dat dan een beetje op elkaar aan? Denk ik? Nou, het is ook een beetje hetzelfde concept. Dus ja? ook uh, gewoon zorgen dat je geen troep achterlaat. En uh, dat is ook gewoon heel populair, dat mensen ook wat plastic willen opruimen. Ik denk, in het algemeen willen wij meer bewust. Het is ook vanzelfsprekend dat je ruimt op naar je strandbezoek. En dat, dat moet vanzelfsprekend zijn. Maar helaas is het nog een uh, heel groot probleem. Dus ik vind het goed dat er op, aan alle kanten meer aandacht uh, voor is. En dit is dan uh, mijn manier om een beetje aandacht aan te brengen. Ja, heb je dat ook geprobeerd? Uh, tot uitdrukking te brengen in dat uh, kunstwerk wat je gemaakt hebt? Ja, zeker. Want ik heb um, uh, in mijn ontwerp... het is wel herkenbaar, kleurrijk, strakke lijnen. Dat komt mm -hmm. in al mijn werk, ook in mijn schilderijen, voor. Mm -hmm. Maar dit is een beeld van uh, heel zwaar uh, metaal. Dus het is eigenlijk van staal, die uh, alle lijnen. Mm -hmm. Maar uh, je zal het zien dat heel veel um, wordt verzierd eigenlijk door... Dingen die ik heb gevonden of met, bij strandjuten of uh, heb ik gewoon langs wat uh, verschillende ondernemers specifiek voor dingen gevraagd. Mm -hmm. Die iets te maken hebben met die thema, met uh, recyclen of met zandvoort. Ook uh, een Formule 1 concept komt erin voor. Mm -hmm. Dus zandvoort betekent heel veel. Het is een klein plaats met heel veel bereik. Dus uh, zoveel bezoekers. En van alle kanten, ook internationaal. Ja. Dus ik heb geprobeerd om veel van die identiteit heel standvoort te maken. Ja, eh, blijft het ook voor jou dan nog steeds een leuke plek om te wonen? Eh, als het gaat ook om het maken van dingen? Oh, absoluut. Ja, ja? en dan ook... Voor ons het was het eigenlijk een luxe dat het zo rustig was. Wij hadden gewoon de stand voor onszelf, hè? En uh, dat, dat heeft ook wel iets onwerkelijks. Het is altijd druk. En uh, mensen, dat, dat is ook leuk als het weer bruisend is. Mm. Maar om, uh, dat je de luxe hebt dat je gewoon even op het stand kunt wandelen. En dat, uh, dat is zo fijn. Dat, mm. uh, ik geniet er elke dag van hier wonen in Zandvoort. Yeah. En... Ja. Uh, yeah. yeah ja <laughs> uh, oké okay. ik denk dat het komt van wat maar <laughs> ja, ik kan er heel veel over zeggen ja. dit is een kunstwerk die uh... Aan een veel kanten heeft het iets te maken met Zandvoort. Ik ga het niet helemaal weggeven. Want ik vind het ook leuk als mensen komen zien. Mm -hmm. is nog niet onthuld. Dus, um, het blijft de hele zomer tot oktober. Yeah. Dus mensen kunnen langslopen en uh, bekijken. En ook hun eigen ding eruit halen. Er is veel in te zien. Veel is in verwerkt. En alles wat ik heb toegevoegd heeft uh, een verhaaltje erachter. Dus ik, ik vind het ook leuk om mensen te begeleiden. En een uitleg te geven over de kunstwerk. Dus yeah. mensen kunnen contact uh, met me opnemen. Via mijn Facebook pagina yeah. Atelier Kobani yeah. of via Kobani.com als meer informatie willen hebben. move on. Nothing but the rain. I'm waiting. was Streetlight Silhouettes. Gaan we hier even terug uh, naar dat interview met uh, Donna Cabani. Iedereen dacht dat, dat het klaar was. Nee, dat was het nog niet. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat sowieso. Ik was nog niet helemaal klaar. Ja. <laughs> maar, maar goed, uh, want, want ik uh, even nog over dat kunstwerk zelf. Want uh, ja, het is een knoert uh, van het ding, heb ik het, die, heb ik het idee. Uh, ja. De foto die, uh, die je mee hebt gestuurd bij het persbericht... daarvan had ik al het vermoeden dat is in je tuin uh, gemaakt. Uh, ja. Dat ding dan neemt een behoorlijke ruimte in beslag. Had ik het idee. Ja, die nam de hele tuin in beslag. Ja. Die hebben wij um, daar neergezet om te kijken. Want uh, hoe die precies, hoe we dat zou neerzetten. En uh, dingen zijn ook ter plekke. Op de boulevard hebben we dat een beetje aangepast. Voor die omgeving. En uh, ja, het is heel groot. En ik ben heel blij dat het de ruimte krijgt. En dat mensen van kunnen genieten. Ja, uh, was het ook nog een pittige klus om het te doen? Want ik kan me voorstellen dat je dat toch even moet bewerken. Een stuk uh, metaal, staal, uh, zoiets. Ja, dat is heel zwaar. Dat is eigenlijk de grootste kunstwerk die wij... En gewoon met de tweeën, want mijn man heeft die metaalbewerking gedaan. Dus mm -hmm. hij heeft het staal... ...kunnen buigen en uh, dat uh, zonder hem had ik het niet kunnen doen... ...maar mm. het is een, uh, een mooi ontwerp. Ik, ik maak altijd die ontwerp en dat is gewoon op papier... ...en dan het is één concept om het op papier te hebben... ...maar dan om dat uh, driedimensionaal dimensionaal uh, te krijgen is een heel andere opgave. Dus ja, uh, yeah, dat was, was best waar. Maar ik, uh, ik vond het een geweldige opdracht... ...en heel blij dat we dat hebben kunnen doen... ...en wij hebben kunnen laten zien dat dat kan, dat dat mogelijk is... Mm. Dus uh, ja, nu uh, heb ik zin in nog meer projecten en leuke dingen. Ja, um, nou ja, je zei het al. Uh, nog even over dat festival zelf. Uh, daar maak jij onderdeel van uit. Uh, is het de bedoeling dat er misschien nog iets meer uh, te verwachten valt binnen dat festival van jou? Ja, zeker. Want de uh, die informatie, um, door een beetje die omstandigheden... wilden ze niet te veel uh, tom tam eromheen doen van tevoren. Mm -hmm. Want uh, massale mensen, dat vind ik geweldig leuk natuurlijk op ja. zo'n moment. Ja. <laughs> maar we zijn even voorzichtig. Maar goed, uh, achteraf komt er veel meer informatie. En dat, uh, dat wordt allemaal openbaar. Mensen hebben een plattegrond dus via Pollution Art Festival. Ze hebben op Instagram en Facebook... en volgens mij zijn ze ook bezig met de site... ...dan is alle informatie over de verschillende kunstwerken te lezen. Mm -hmm. En um, wat de uh, bedoeling is, elke heeft een ander verhaal. En uh, ik vind het heel leuk om zelf ook alle kunstwerken af te gaan. Die zijn allemaal vandaag, worden ze onthuld. Dus uh, bij Heemskerk, Velzen, Beverwijk, IJmouden, uh, alles op één dag. Ja, dus dit is een grote dag voor veel kunstenaars. Ja, nou, nou weet ik dat jij uh, ook normaal gesproken schilderwerk uh, maakt, dat be beeld houden of met beelden uh, bezig zijn, dat is totaal ander, uh, een totaal ander vak, denk ik. Ja, maar het, is, uh, het komt een beetje op hetzelfde neer. Ik heb uh, eigenlijk een visie die ik graag wil delen met hmm. anderen. Dus ook uh, dat levensvreugde, dat, dat wil ik gewoon kunnen delen. Ja. En um, juist via beeldhouwwerk en openbaar projecten kan ik dat met een veel grotere publiek delen. Dus zoals die in Twee en Zandvoort met de To the Beach-bordjes. Mm. Je ziet direct dat mensen dat, die worden vrolijk van. En dat vind ik zo leuk om te zien, want ja. dat is een heel direct reactie. Dus als ik iets doe met uh, beeldhouwen en uh, iets in een openbaar, heeft een... Je krijgt een ander publiek en dan heeft een andere indruk. Ja. Het dus. uh, want, want dat hebben we denk ik ook wel een beetje nodig, hè? Dat, dat levensvreugde. Absoluut. Ik vind ja. het nu meer dan ooit, toch? Ja. Dus uh, het is. Het is. En. Ja. Die concept erachter, dat uh, pollution art, dat we meer bewust moeten omgaan met, met de natuur, dat uh, moet echt meer gebeuren. En uh, ik denk, juist nu, dan merk je dat. Maar je hebt ook gewoon behoefte aan uh, plezier en een beetje vreugde. Dus uh, het is een vrolijk kunstwerk. En ja. ik hoop dat iedereen er alleen maar blij van wordt. Goed, dankjewel. Uh, nog even voor de mensen die wat willen weten, corbani.com, hè? Ja, klopt. En uh, allemaal updates zijn op uh, Atelier corbani, op uh, Facebook, Instagram. Ik ben best... Uh, makkelijk te vinden. Of gewoon een telefoontje. Maar het atelier is op de Van Spijkstraat 104. Dus uh, als mensen een afspraak willen maken en meer kunstwerken willen zien, zijn ze van harte welkom. Goed. Dankjewel. Tot zover. Dus. Ja, ook bedankt, Jaap. Ja, en een ja hele fijne was ik, dag. Nog, ik was nog veel te vroeg. Uh, Donna, uh, don, Donna, Donna Corbari was dat uh, in ieder geval mensen. Dat, uh, dat is uh, dan bij deze uh, gedaan. En uh, ja, uh, zij heeft uh, dat kunstwerk gemaakt. Jammer, jij hebt er nog wat over, toch? Ja, ik uh, vind het denk ik echt wel een toevoeging voor Zandvoort. Weer een nieuw uh, cultureel uh, kunstwerk uh, in het straatbeeld. En ik denk dat het hartstikke mooi is. En ik weet niet wat je erop tegen zou kunnen hebben. Dus uh, ja, het voegt zeker wat toe. En mooi dat uh, iemand die hier al twintig jaar woont... Uh, nu, uh, ook zeker in deze tijd, uh, weer iets moois heeft gemaakt. Dus uh, ga ervan genieten, zou ik zeggen. Ja, uh, ik denk dat dat uh, wel goed uh, gaat komen. Ja. Tot aan het nieuws. Een echte ouderwetse uh, floorfiller in uh, 82 uitgebracht uh, met Sylvester. Dat was uh, destijds uh, wel een hele grote, grote manier in, uh, in de funkwereld. Maar goed, hij had ook nog een een of andere knoppenkunstenaar. En dat was Patrick Cowley. En samen hadden ze Do You Wanna Funk uitgebracht. Uh, en dat nummer dat, uh, ga je horen tot aan het nieuws van 11 uur. En daarna hebben we nog een uur voor Zandvoort. En natuurlijk ook de regio.